Vijf uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor de hulp bij de overstromingen in Zuid-Engeland. Dat heeft de Britse premier Cameron laten weten aan premier Rutte. Die was gisteravond de gast op Downing Street 10 in Londen. Groot-Brittannië is blij met de expertise die Nederlandse bedrijven hebben laten zien bij de overstromingen. En ook werd er door beide premiers gesproken over de EU, Groot-Brittannië en Nederland, zijn het erover eens dat de gemeenschappelijke markt verder moet worden doorgevoerd. Het eerste kabinet Rutte viel door miscommunicatie en oneenigheid binnen de CDA-top. Dat schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken met betrokkenen. Door misverstanden over de ontwikkelingscijfers... kon partijleider Maxime Verhagen niet de besparing op ontwikkelingssamenwerking leveren... die hij aan PVV-leider Wilders had beloofd. En dat leidde tot het aftreden van staatssecretaris Ben Knapen. tot onvrede binnen het CDA en tot het aftreden van... Het kat, het aftreden van het Katzenhuis-overleg door Geert Wilders. In Oekraïne hebben de regering van president Janukovic en de oppositie een akkoord bereikt. En zo komt er amnestie voor alle mensen... die zijn opgepakt tijdens de gewelddadigheden. Verder komen er onder meer vervroegde verkiezingen... en wordt oud-premier Timoshenko vrijgelaten. Of de protesten nu van de baan zijn, is onduidelijk. Demonstranten op het onafhankelijkheidsplein in Kiev... hebben oppositiebeleider Klitschko uitgefloten... toen hij daar een toespraak hield. De NS zegt dat dit weekend alle treinen rond Den Haag Centraal normaal zullen rijden. Afgelopen dagen zijn er wissels vervangen. Na het weekend pas gaan de werkzaamheden daaraan verder. Het weer, eerst nog wat buien, maar vanmiddag schijnt de zon geregeld. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen en maandag blijft het droog met zonnige perioden. Temperatuur loopt nog iets op en haalt plaatselijk de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Woord. Woord. Met Maarten Westerveen. Welkom, of welkom terug, besteluisteraar bij Woord. Programma waarbij we het mooiste uit onze omroeparchieven voor u opdiepen. En deze nacht is dat moois, ik heb het al eerder gezegd bijzonder toepasselijk. Want vannacht is er alleen plek voor liefhebbers. Want wij besteden alleen aandacht aan die mensen die iets in hun hart hebben gesloten en geen enkele plek meer kunnen overlaten aan iets anders. Mensen die echt waarlijk van iets houden, van dat ene. Bijvoorbeeld, het gros van de Nederlanders heeft afgelopen weken zich overgeven aan een bijna blinde vorm van liefde. Het zal u wel zijn opgevallen. Er kon geen schaats uit het Olympisch vet worden gehaald... of een miljoenen publiek stond erbij te juichen. En dat er dan ook nog eens een keertje gewonnen werd... dat heeft die mani natuurlijk ook goed gedaan. Een deel van het oranje publiek bestond uit echte oranjes. Van de familie dus. U weet wel, u heeft ze kunnen zien juichen... en merkloze biertjes met lokale overheden zien drinken. We hebben het over die mensen. En het is grappig, maar er zijn ook weer mensen die fan zijn van de oranjes... Er zijn tegenwoordig maar liefst 1100 oranje verenigingen. De oudste vier volgende week in Badmen zijn 200ste verjaardag. Het wordt groots gevierd met soort nagebootste veldslagen en wat al niet meer. Dus mocht u volgende week niet zoveel te doen hebben... of in de buurt van Badmen zijn... de oranje vereniging daar viert zijn 200-jarig bestaan. In ieder geval... Er is een prachtige documentaire gemaakt over al die verenigingen, die 1100. En uh, luistert u nu naar een aflevering van Het Spoor Terug uit 1986... over de Oranje Verenigingen. En het geheel wordt geopend zoals het hoort met een défilé. In feite is dit het officiële begin van het eigenlijke défilé. Ik had graag wat eerder tot u gesproken, maar... De tamboers van de schutters hebben zo'n ongelooflijk lawaai gemaakt dat ik er met de beste wil van de wereld toch niet overheen kon komen. Ik heb daarom even moeten wachten. Uh, om even voor half elf is de koninklijke familie op het bordes verschenen: Koningin Juliana, Prins Bernard met de prinsessen Beatrix, Margriet en Christine. Misschien, Guus, mag ik nu we toch even muziek horen, even aan de luisteraars vertellen: de kleding van Hare Majesteit en de prinsessen. Want daar zijn ze natuurlijk wel benieuwd naar. Um, onze koningin draagt een lila japon met een precies dezelfde kleur lila jasje. De prins is gekleed in een donker colbert en heeft natuurlijk een witte anjerop. op. Prinses Beatrix, stralend als altijd, in een donkere jas... waar we aan de hals nog net een blauwe blouse uitzien tippen. Margriet in een groen complet met een ook groene sjaal. En prinses Christine in een goudgele deupjes. Gius, nu mag je je verhaal weer verder maken. Ik ben ik blij dat collega Leni Verstegen er ook bij is. Luister, ik moet je nog even vertellen van, het, van die goede De, de Lang uitsteken, de, ja. Dat, dat zie je ook uh, hier door de zo. Uh, Voorhand in, in, in ons boekje staan. Woensdag 30 april, 8 uur. De burgerij wordt verzocht in ruime mate te vlaggen, zo mogelijk met Wimpel. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, hier in Ermeland wordt, wordt goed gevlagd. In Nederland zijn maar liefst 1600 Oranje-verenigingen... waarvan de leden gezamenlijk het Koningshuis vieren en bejubelen. In sommige plaatsen zijn er wel twee of drie van dit soort clubs... die elkaar uiteraard hevig beconcurreren. Meneer Lansing uit Ermelo is zo'n beroeps Oranje-klant. Uh, de pure activiteit van een oranje is eigenlijk het aandacht besteden aan nationale gebeurtenissen... Door het organiseren van festiviteiten. Die dus... Uh, gelden voor een totale bevolking. Mm -hmm. Althans voor het dorp waar je dus organiseert. Ja. Mm -hmm. maar als je nou lid bent van een Oranje Vereniging. Ben je dan alleen actief zo rond Koninginnedag? Of doe je ook in de winter dingen? Uh, nou, in de winter organiseren we dus inderdaad niets. Tenzij dat er uh, ja, iets specifiek zou gebeuren. Ja? Een, een nationale... Uh, ...manifestatie... ...of een... Dan uh, zou plotseling iemand kunnen overlijden... ...van dat koninklijk haast. Ja, dan zou je toch ook... ...in samenwerking met het gemeentebestuur... ...zou je het een ander moeten gaan organiseren... ...en regelen. Dan ja. zou het alleen maar het register zijn. Hoe ziet u de koningin? Als echt... Uh, ...boven het land staand? Of, of wat nee. voor symbolisch zijn? Uh? Nee. Uh, het is een... Uh, een normale moeder van een huisgezin. Ja. Precies zo eh, als elk gezin hier zo in Nederland functioneert. Maar u ziet haar niet als symbool van niets? Uh, nou, de, als een oranje. We zien het dus als symbool van onze vrijheid. Ja. Uh, het, is zelfs, uh, het is zelfs zo dat... Uh, uh, vanuit de uh, socialistische kamp, of kamp van de Partij van de Arbeid. Dat daar zo eigen woorden zijn. We zouden Nederland best als republiek kunnen zien. Maar dan was de minister of de president was dan toch een oranje. Het klinkt raar vandaag de dag. maar ooit was Nederland een republiek. De Nederlanden vormden zelfs lange tijd de eerste en enige republiek ter wereld. Al vanaf de 16e eeuw werd het land geregeerd... door de vertegenwoordigers van de zeven provincies... verenigd in de Staten Generaal. De werkelijke macht lag echter vooral bij de Hollandse regenten. De Oranje speelden wel een rol, maar slechts in de functie van stadhouder. Ze waren opperbevelhebber van de troepen, maar staatshoofd waren ze niet. Hoewel een ambt op den duur wel erfelijk werd. Nederland is eigenlijk heel stilletjes een monarchie geworden... in 1806 bij de kroning van Lodewijk Napoleon... En in 1814 kwam de eerste oranje op de Nederlandse troon... koning Willem I. Nederland was de eerste republiek... en toch is het nu een van de laatst overgebleven monarchieën. Hoe kon de monarchie in het Republikeinse Nederland toch nog zo aanslaan? Er zijn mensen die zeggen dat het Nederlands Koningshuis... alleen heeft kunnen overleven... doordat het in wezen een republikeins karakter heeft. Maar professor van der Dunk? hoogleraar in de geschiedenis van de 20 twintigste eeuw... aan de Rijksuniversiteit van Utrecht denkt er anders over. Wat je natuurlijk wel kunt zeggen is dat uh, de Oranjes... toch eigenlijk al vanaf Willem van Oranje, Willem de Zwijger... en dan ook de, dus de, vanaf de stadhouders uit de Republiek... hebben in feite een soort monarchale functie gehad. Een semi-monarchale functie. Die zich in dat opzicht helemaal niet zo wezenlijk onderscheidt van monarchieën en monarchen in het buitenland. Want wat is die monarchale functie? Um, een soort symbool van eenheid te geven. Uh, tegelijkertijd is natuurlijk het, de monarchie... was in het, in het verleden van de Europese geschiedenis... had uh, die functie van eenheid te geven, een symbool te zijn. Er zat ook iets in van een, een soort vader functie, als je het uh, sociaal-psychologisch wilt zoeken. Uh, de koning was natuurlijk een soort supervaardig... en uh, je zou kunnen zeggen een soort uh, ja, gereduceerde godheid. Uh, daar stond hij zo'n beetje tussenin. Dat kwam natuurlijk in het absolutisme heel duidelijk te Maar iets van dat sentiment... Uh, speelt een hele grote rol. Het was het lage volk, het waren zelfs bepaalde democratische stromingen die vooral achter Oranje stonden. En het was vooral het zeer gereformeerde volksstel. Het waren de Reformeerden uh, die met name die, die oude band uh, met Oranje altijd het meest cultiveerden. En de, de Hollandse regenten, ik zei het al, die hadden natuurlijk een enorme uh, dominante positie in de republiek. De Hollandse regenten waren in wezen Republikeinen. Die moesten niets van Oranje hebben, al begrepen ze ook wel dat die zeker in tijden van crisis nodig was. Um, dus Oranje steunde op het lagere, op de, de nou, middenstand is nog een beetje een, een anachronistisch woord misschien voor de, voor de 17e en 18e eeuw, maar laten we zeggen op het brede volk waar die monarchale sentimenten en die behoefte aan eenheid en eenheidssymbool... aan een vaderfiguur figuur enzovoort ook altijd het sterkste zijn. Maar daarnaast moet je toch ook zeggen dat de landgewesten... dat was wel degelijk een feodale traditie. Alleen die feodale traditie heeft nooit de cultuur hier kunnen bepalen. Omdat Holland en ook Zeeland, moet je hier natuurlijk noemen, en ook Friesland, die waren, die waren sterk republikeins. En die hebben hun stempel op de hele politieke cultuur... op de ja, politieke ideologie gedrukt... Maar uh, in Gelderland, in Overijssel had je wel degelijk een adel. Daar had je veel meer Duitse toestanden. En je ziet dan ook heel vaak dat die adel aan de kant van Oranje staat Hè? en uh, ook een, een functie en een positie heeft aan het hof van Oranje. Dus het is niet alleen een tegenstelling Oranje, uh, laten we zeggen elite. Nee, het is een tegenstelling Oranje plus die landadel in vele opzichten tegen de Hollandse regenten, de Hollandse elite. Het drievoudig snoer, weet u het nog? God, Nederland en Oranje. Voor Nederland is die Oranje gezindheid misschien nog wel historisch verklaarbaar. Maar waar komt die uitbundige Oranjeliefde in de overzeese gebiedsdelen vandaan? We halen herinneringen op met de Antilliaanse schrijfster Sonja Garmers. Koninginnedag was voor ons altijd een groot feest als kind. Dan uh, hadden wij dan een hele mooie, onze mooiste witte jurk aan. Uh, oranje om. een andere set kinderen uit de klas een rood-wit-blauwe scherp en dan gingen we bij het gouvernementshuis in het fort Amsterdam, een hele grote plein en dan kwamen alle schoolkinderen zingen. En wat uh. zongen ze dan? Oh ja, we begonnen met Wilhelms, uh, wie Nederlands bloed in de aderen heeft. <laughs> uh, schoon is de West, is het land mijn dromen. Uh, waar de huizen lagen. Maar allemaal op Nederlandse wijsjes, die, die twee, die waar de huizen lagen. Dat was op de wijs van het uh, lied van Limburg. In het -groen eikenhout. Ja, hmm. waar de huizen lagen. En uh, ja, allemaal Nederlandse liedjes. En dan kwam, daar stond de gouverneur met zijn vrouw... en het inspecteur van onderwijs... en ook soms de minister van onderwijs... op het uh, bordes... En dan kregen we een vrije dag. En dan uh, kregen we ook allemaal een zak uh, snoep. Prachtig. Het hele volk werd meteen verliefd op koningin Juliane. De eerste keer toen ze kwam, was ze nog prinses Juliane. Hmm. Kwam ze met prins Bernard En ik weet het nog, het, ja, ik was een jaar of dertien Het is zeker dertig jaar geleden meer... En uh, toen was het één groot feest. Het was zo'n uh, zo feest. Dat voor het eerst in de geschiedenis. En het was in de vastentijd. De, de, de Antillen de zijn bijna voor 80% katholiek. En daar aten wij op, zondag, op vrijdag. Werd er geen vlees gegeten. En het was zo'n feest. Dat de bischop van Willemstad. Die had dispensatie gegeven dat iedereen die vrijdag vlees kon eten. Want iedereen had het druk, want de straten waren vol. De, de hele weg vanaf het vliegveld naar het gouvernementshuis. Mensen met vlaggen. En ik, ik, ik zie, het was iets fantastisch. En de koningin en de prins in een open auto, weet je niet... In Nederland is het Huis van Oranje pas populair geworden eigenlijk. Pas echt populair na de Tweede Wereldoorlog geworden. Ja. Omdat Willemina toen zo'n grote rol heeft gespeeld. Mm. Met haar toespraken en zo in de ja. oorlog. En dat is een verklaring waarom de Nederlanders zo gek op de koningin zijn. Maar dat zal voor Curaçao denk ik anders liggen. Nou, kijk, het was. Ik denk dat de mensen. De, wij hebben zo'n gevoel. van die koningin. die zijn toch de eigenaars van die eilanden. en ze zijn. Niet slecht voor ons geweest. Mm -hmm. Natuurlijk is er een nieuwe generatie die andere ideeën heeft, maar ik kan zeggen voor 80% dat de mensen het allemaal van de koningin houden. En niet alleen op Curaçao, op die hele Antilles. Want ik weet nog het laatst bij het bezoek van koningin Beatrix, waar ze iedereen praat van over de ja, status aparte van Aruba en los van de eilanden, dat die, die vertegenwoordiger van Saba. Teken de koningin zei: Als ze allemaal weg gaan, uh, uh, uh, onafhankelijk worden. houd ons dan Saba als souvenir. Neem ons mee als geschenk. Ja, dus nou, ik, ik denk het. En je hoort nog oudere mensen zeggen: Onafhankelijkheid die komt nooit, want de koningin houdt van ons. In diezelfde uitzending van 5 april 1986 boog couturier Frank Govers zich over het uiterlijk van onze koningin. Wie haar kleren ontwerpt, wilde de persvoorlichter van het koningshuis toen de tijd niet blootgeven, Frank Govers. Ik vind het jammer, ik heb enorme respect en bewondering voor haar op de eerste plaats. Maar um, haar kledingkeuze vind ik soms um, verkeerd. Um, Geklatscht, uh, ge naïsers nice achter. Dus het heeft niets met oud cultuur te maken. En het getuigt, jammer genoeg, niet van een eigen kijk, een eigen visie. Um, een eigen, eigen gevoel van zo wil ik eruit zien. Um, het is soms als ze met de ogen dicht iets aan. door iemand iets aan laat trekken en zo uh, op pad gaat. Um, het is ook altijd zo'n zo ratje toe bij elkaar. Een jurk die niet bij een jas past, een ander tas, nog een ander gesigneerd schoentje eronder. En ze staat voortdurend op de lijst van de slechtst geklede vrouw van de wereld. Ja. En ik vind zeker met zo'n belangrijke functie die ze heeft... dat ze gewoon daar toch meer aandacht aan zouden moeten ja. geven. En ze hebben de belangrijkste juwelencollectie van de wereld. En de keuze van haar juwelendraag is ook zo ontzettend... Uh, slecht en, en onderdacht, en toevallig, en nooit goed uitgebouwd. Een collega met een schitterende uh, jadekleurige jurk erbij, of een, een beweging. Het is altijd zo toevallig ook nog een kettinkje erbij. Het is nooit duidelijk in kleur. Uh, uh, er zijn bijvoorbeeld een set uh, Robijnen, wat uh, Juliana droeg bij de Kroning. Dat is zo'n fantastische set. Ik zie het nooit op de eerste plaats. Maar om daar een rode moeslinie jurk bij te maken, zou natuurlijk een trouvaille zijn. Het zou enorm helpen, de Nederlandse mode, omdat ook uh, uh, dat mensen erover praten. Zoals Lady Diana bijvoorbeeld. Dat is weer het andere uiterste, vind ik ja. helaas. Ik geloof, ik hoop, of ik denk, dat ze gewoon een slechte keuze heeft, een slechte smaak. En ik lijkt me voor haar kinderen, voor haar man ook zo vervelend... om steeds diezelfde gezichten, te zien met diezelfde herdoe. De hele, uh, hele jeugd van die kinderen is toch zo'n dominant uh, gezicht, moet het zijn... om steeds diezelfde vrouwen moedergezicht te zien... zonder enige, enige uh, uh, um, emotie, zou ik bijna zeggen. Kleren, die, die, die doen iets voor de. Zo laatst in Parijs, die afschuwelijke uh, Persiaan of Bruits van sja's. Uh, met zo'n heel klein feestmutsje erbij op het hoofd. Ik bedoel, het is geen stijl, het is geen look, het heeft geen allure. En het spijt me dat ik dat moet zeggen, maar ik meen het ook nog. Nee. En de avondjurk daarna, met, met die biezer ertussenin... dat doet me denken aan, aan twee, twee oude, één nieuwe... Zo, wat we in de oorlog uh, deden met verlengen. Uh, bond bijvoorbeeld, ze hadden of ze... Uh, het Koningshuis beschikt over een schitterende sabelcollectie uit, uit, uit, uit, uit Rusland van Wil Wilhelmina. En dat is hem misschien een paar keer gedragen. Ze hebben schitterende materiaal. Alleen een dwarsbies aan een, aan een uh, nerdsjas zetten omdat de lengte verouderd is, is natuurlijk geen stijl. Dat kan niet. Je kunt een koning... Koninklijke Verscheiding, dat, dat, dat streepje koninklijk, paste er dan niet meer achter. In, in Denemarken, ik, ik volg dat een beetje, want het interesseert me. Haar avondjurk s'avonds, uh, aan een groot diner waar je zit... Uh, uh, uh, dus waar je alleen je vaak boven de tafel uitkomt... was zo oninteressant, net of ze in de badpak zat. Ik bedoel, uh, er zijn van die momenten dat je denkt, jammer, waarom? Want het kost toch een vermogen haar gedrode, maar het wordt verkeerd gedaan. In deel 2 van de serie Oranje Boven uit 1986 stond de geschiedenis van ons Koningshuis centraal. Willem III, oftewel Koning Gorilla, Koningin Regentess Emma en natuurlijk het kleine prinsesje Wilhelmina. Een stukje uit een oude documentaire over het Koningshuis, het aansluitend een fragment uit een interview met historica en Oranje-expert mevrouw Schenk. Ik herinner me altijd de binnenkomst van die statige grote koning die zo statig was. En zo deftig, zo'n echte koning. Hè? Ja, echte majesteit. Ja, een echte majesteit. En aan zijn hand dat kleine, mooie, fijne prinsesje. Die toen drie jaar oud was. Hè? Een roze Japonnetje. Het was net een pop. Dan kwam er smorgens een briefje aan mijn moeder. In gevolgen de bevelen van haar majesteit, de koningin Rugentas heeft jongvrouw van de Pol de eer baronesse van Ittersum te verzoeken... aan Willem toe te staan, hedenmiddag van kwart over vier tot kwart voor zes... bij haar majesteit de koningin te komen spelen. Dan speelden we krijgertje en verstoppertje... zoals de kinderen dat uh, doen in die grote zalen. Ja. Als ik de koningin tikte, dan zei ik, mevrouw is het. ja. De vader van Wilhelmina was Willem III, in de volksmond beter bekend als koning Gorilla. Een van de minst geliefde vorsten die de Oranjes ooit hebben voortgebracht. Enkele jaren voor de geboorte van Wilhelmina was Willem III... mede door zijn excessieve levenswijze zo afgetakeld... dat het Oranjehuis aan een zijde draadje hing. Zijn zoons waren gestorven of zwak en ziekelijk. Zijn tweede vrouw was overleden wilde de Nederlandse monarchie blijven voortbestaan... dan diende er snel een nieuwe koningin te komen... die de bejaarde Willem nog een kind kon geven. De historica en oranje-expert mevrouw Schenk over die periode. Eerst wilde hij trouwen met een van zijn vriendinnetjes. Maar dat is hem toch door de regering. Die heeft hem daarvan teruggehouden. Uh, toen is hij maar op zoek gegaan in de voorraadschuur voor koninklijke... Andere helfte. En dat was Duitsland natuurlijk. En hier is daar terecht gekomen bij de Walden piermons Die Walden piermons die waren erg arm. En hadden schulden. Uh, de eerste dochter, de oudste dochter... die voelde niet zo erg veel voor Willem. Maar de tweede dochter, Emma... nou, die zou zich dan wel beschikbaar stellen. Uh, daar werd natuurlijk wel... Van gevraagd dat Willem een beetje tegemoet zou komen in de financiële noden van de Waldex. Uh, daar had Emma uiteraard verder geen last van, want die ging naar Nederland en mm -hmm. <coughs> daar had Willem echt wel een paar centjes. Hoewel, de over, zo overdreven rijk zijn die Oranjes nou ook weer niet hoor. Uh, maar, uh, nou ja, meer dan u en ik. <laughs> Neem ik tenminste aan. <laughs> um, maar Emma, die dacht, ik ben 19, 20 jaar. Deze man is in de zestig. Uh, als ik met hem trouw en hem een kind geef... is er alle kans dat ik en war van de Nederlanden. Nou ja, en dat is toch wel iets anders dan de tweede dochter... want ze was de jongste dochter... Te zijn van de hechter van de piermond Dus er heeft bij Emma... echt ook wel... dit argument gespeeld. Uh, ze heeft die man nog... nou, elf jaar lang... Uh, zorgvuldig verzorgd. Is toen ook al een keer... recht test geweest, omdat hij helemaal... ja, helemaal... geestelijk ook, geen aftakelen, Tegenwoordig zou ik zeggen. Hij werd dement. Eh... Uh, nou, en toen was Wilhelmina tien jaar. En Emma was de facto koningin van Nederland. Het verhaal gaat ook dat Wilhelmina niet een kind van uh, Emma is. Van, uh, wel. van, van, van Emma. wel van Emma, maar niet van Willem III. De dat verhaal is zeer bekend. Uh, ik weet het niet. Ik weet wel dat Willem III de in ieder geval... ...zeer beslist niet steriel was... ...gezien het aantal broertjes en zusjes van Willamina ...wat op de velu heeft rondgelopen. <lacht> dus ik... Nou... Ik, ik zou het niet durven zeggen. Ik, het lijkt me niet zo waarschijnlijk. Het lijkt me ook een van de mooie verhalen. Wat, wat is er gebeurd met al die buitenechtelijke kinderen? Nou, die buitenechtelijke kinderen zijn gewoon door de moeders opgevoed. Zijn ook wel eens een keertje naar Zwitserland gestuurd... Uh, ik was, nou, etelijke jaren geleden, neem aan dat het kort na de oorlog was, was ik een keer op het huisarchief en toen vertelde de huisarchivaris me uh, dat er nog altijd geld ging naar Zwitserland voor de nakomelingen van een, uh, een onechie van Willem I. Wilhelmina groeide op, trouwde met prins Hendrik en kreeg een dochter, Juliana. Wilhelmina was de baas in huis, zeker toen prins Hendrik aan de drank raakte. Na de oorlog probeerde de heerszuchtige koningin ook haar macht in het koninkrijk te vergroten. Als mij welkomme boodschappers uit Nederland... vervult gij de belangrijke taak... ons hier uit eigen ervaringen en aan school een inzicht te geven van hun toestand thuis... Het is mijn grote voldoening bij herhaling te vernemen dat er ernstig en diep wordt nagedacht over het vele dat er onmiddellijk na de bevrijding in Nederland zal moeten gebeuren. Het is mij in voorrecht te zijn gebruik te maken van al het goede en doelmatige dat voortkomt uit de geest van hen die onder de druk der bezetting geleefd hebben. Het verblijdt mij te bemerken dat men zich bewust is van de grote taak die ons als Nederlanders wacht. bij de voorbereiding voor opbouw en vernieuwing van ons vaderland. en alle reeks delen. Daar in Londen zijn ze zo volkomen vervreemd. Iedereen hoor. Nou ja, misschien niet iedereen hoor, dus misschien overdreven. Er zullen ze ook wel zijn die nuchter gebleven zijn. Maar de grote massa is zo volkomen vervreemd van het wat er in het Nederlandse volk leefde. We waren allemaal vernieuwd. Toen Wilhelmina in 45 jaar terug, was het eerste wat ze iemand vroeg. Bent u vernieuwd? Maar op ik weet niet meer wie was, zei... majesteit is niet nodig, Ik ben al zo lang. Wat hield het in, dat vernieuwd? Vernieuwd zijn dat we allemaal samen in één groot potje gingen zitten. Eén uh, partijenstelsel kregen. Alles uh, met elkaar deden. Er zou geen afstanden meer zijn tussen kerken en tussen uh, Rijk en normen. Ga maar door. Want we waren allemaal vernieuwd. En we gingen alleen, waren we nog maar Nederlanders. Uh, nou, wij hier in Nederland zijn al heel gauw. En je zal zien dat na de oorlog alles precies zo terugkwam... als het voor de oorlog is achtergebleven. Maar het werd toch een hele grote teleurstelling voor Wilhelmina. Want die had samen met Bernhard, na de oorlog... toch ook bepaalde ideeën over hoe Nederland eruit zou moeten zien. Was dat nou het idee van Bernhard of van Wilhelmina? Ik neem aan dat het gesuggereerd is door Bernhard... Uh... Bernard en Juliana koning en koningin, zoals William en Mary in Engeland. Uh, dat zou dan de bedoeling zijn. Dat was eigenlijk niet eens zo'n heel gek idee. Want Juliana had een broertje dood aan dat hele koningschap. Vooral aan de regeerkant daarvan. De sociale kant, daar was ze natuurlijk gek op. Dat zou ze dolgraag doen. Maar zij had mevrouw koningin, willen zij, meer dan koningin. Uh, nou, en Bernard had het natuurlijk heel best gevonden om koning te worden. Maar dat is ze heel gauw uit hun hoofd gepraat. Dat de Nederlanders dat niet zouden nemen. Dat, en bovendien, dan konden er natuurlijk allerlei ingewikkelde grondwetswijzigingen nodig. Uh, nee, Juliana was de koningin uit, armig. In diezelfde tweede aflevering van de serie Oranje Boven... kwam ook de troonovername van Juliana aan bod. U hoort koningin Wilhelmina en daarna dokter Dion. Ik stel er prijs op u zelf mede te delen... dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend... ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana leven de koningin. Na een halve eeuw regeren vond Wilhelmina het welletjes. Ze was oud en vermoeid. Maar ze was ook teleurgesteld. Hevig teleurgesteld omdat al haar plannen schipreuk hadden geleden. Dat zijn nogal vage plannen geweest door haar samengevat onder het begrip vernieuwing. Een begrip wat dus in, in tal van passages in die radiotoespraken die ze tijdens de oorlog hield voorkwam. En eh, ja, die vernieuwing eh, hield eigenlijk in dat we ja, dat hele Nederlandse volk... dat we allemaal vreselijk lief, vreselijk solidair met elkaar zouden worden. Dat staat natuurlijk een beetje naast de realiteit, want zo zijn de mensen niet. En het hield op staatkundig gebied in dat er een eh, nou ja, meer energieke regering zou komen... en vooral toch ook dat de, de invloed van eh, de drager van de kroon, dat die zou worden vergroot... Uh, Zij was natuurlijk, toen ze in veertig in, in Londen aankwam, een behoorlijk gefrustreerde vrouw. Voelde zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Nederlandse volk. En had uh, uh, buitengewoon weinig gelegenheid gehad om uh, een bepalende invloed te hebben op het regeringsbeleid. En ik heb dat allemaal in de eerste delen van mijn werk in bijzonderheden beschreven. En in Londen is de situatie natuurlijk anders. Omdat het grote tegenwicht dat elk kabinet heeft uh, tegenover de koning of de koningin, wanneer hij er eigen denkbeelden op nahoudt... die hij of zij wil doorzetten, euh, zich altijd erop kan beroepen... dat er twee uh, grote machten zijn in dat Nederland... Uh, die dan niet mee akkoord zouden gaan. Uh, de eerste macht, dat is het parlement. En de tweede macht, dat is de publieke opinie die zich uiten kan... in die tijd dus, in de pers, tegenwoordig ook in radio en televisie. Die twee factoren, die waren in Londen dus weggevallen... Er uh, was geen parlement, er was geen uh, Nederlandse publieke opinie... van enige omvang en betekenis. En koningin Wilhelmina en de ministers... die stonden dus rechtstreeks tegenover elkaar... waren natuurlijk toch op elkaar aangewezen. Dat wil zeggen dat de koningin niets kon doorzetten... Uh, wanneer haar denkbeelden niet door de ministers werden overgenomen. En dat de ministers ook eigenlijk niets konden doorzetten... waar de koningin een uh, valikant tegen was... Want uh, ze kon haar handtekening weigeren. Er kon geen enkel wetsbesluit, ik bedoel koninklijk besluit... dus wat uh, de zaken regelt die anders bij de wet geregeld worden. Er kon geen enkel wetsbesluit uh, afgekondigd worden... dat niet de handtekening had van de koningin. En daar heeft zich een enkel geval voor gedaan, niet onbelangrijk... waarin zij die handtekening inderdaad heeft uh, geweigerd. Nu moet ik wel onderstrepen dat uh, als de koningin het ideaal koesterde dat er in Nederland zou komen... waarin de koning, de koningin meer invloed zou hebben... dat dat niet een stelsel was dat ze zomaar aan Nederland wilde opleggen. Zij koesterde in 1943, 1944, 1945 het vertrouwen... dat er een, een nieuwe regering zou komen... die bereid zou zijn voorstellen tot vergaande grondwetswijziging aan het nieuwe parlement dat we zouden krijgen voor te leggen... en dat in dat nieuwe parlement daar dan ook een meerderheid voor zou worden gevonden. Nou ja, dat is allemaal heel anders gelopen. In dat opzicht bleken de, de politiek leidende figuren in Nederland... precies zo te denken als voor de oorlog. Dat we zeggen dat terug moest keren zonder enige beperking of reserve... de constitutionele monarchie die we kenden... Uh, waarin dus uitsluitend de ministers verantwoordelijk waren... en uh, waarin uh, daardoor al de feitelijke invloed van de koningin beperkt zou blijven. God zij met u en de koningin... en ik echt ben gelukkig met u allen te kunnen uitroepen... leven, ongevonden, woorden... Dit is even aangrijpend, als indrukwekkend. Aramijster de Koningin heeft zich nu waar ingezet met een levendigheid die aanstekelijk werkte. En ik moet u zeggen, ik kan het u nauwelijks beschrijven. Aramijster de Koningin is gekreed in het Dit is Oranje boven. Inderdaad. U luisterde naar een aflevering van Het spoor terug van de VPRO uit 1986. Woord. Woord. Precies. U luistert naar Woord, het programma dat de hele vrijdagnacht lang het mooiste uit onze omroeparchieven tevoorschijn haalt voor u beste luisteraar. En deze hele nacht staat in het teken van één thema, namelijk liefde. Liefde voor de dingen. Een, lievelings, een lievelingsgerecht, een, een lievelingsdier, een lievelingskleur, noem het maar op. En dit hele uur staat in het teken van één kleur, oranje. En we hebben het eigenlijk over de oranjes. Want... Het Nederlandse publiek kan geen genoeg van ze krijgen... zoals u net al in die documentaire hoorde. Ik heb zelf een tijdje op Paleis Soesdijk gewerkt als rondleider... en toen viel ook die onstilbare honger van het publiek op. Elke hoek waar Juliana en Bernard hadden gelopen... daar moest naar gekeken worden... in de hoop daar toch iets van die oranje te begrijpen. En voor die mensen met die onstilbare honger... die nog steeds nieuwsgierig zijn... heb ik voor hen een stok, stok, stok oude scoop... De koningin en uh, ze is dol op het oplossen van uh, cryptogrammen uit, uit de pers. Um, dat hebben wij ondervonden toen ze onze gast was in het slot in Zeist bij de viering van ons 30-jarig huwelijk. Hadden we een diner en ik had uh, menus opgesteld in cryptogrammen. En dat interesseerde haar natuurlijk in hoge mate. En dat boeide haar direct. At het begin van de maaltijd was ze niet te spreken gewoon. Want ze wou eerst dat cryptogram oplossen. En dat lukte haar natuurlijk vrij snel. Behalve het laatste wat erop stond. Dat was... Verkeerd of niet verkeerd. Dat is de kwestie. En daar kon ze niet uitkomen. En dat sloeg op koffie. Maar... Daar had ze blijkbaar geen weet van op dat ogenblik. Misschien omdat ze vrij zelden in een café zit, dat weet ik niet. Nou, ze houdt ontzettend veel van uh, Scrabble. En ze speelt, maar dat hebben wij eigenlijk uh, vrijwel nooit met haar gedaan, Canasta. Mm -hmm. ja, maar Scrabble is dan eigenlijk wel haar, haar, favoriete, haar favoriete spel. En daar is ze verschrikkelijk goed in. En dat betekent, we hebben het ook wel met haar gespeeld... maar dat betekende, ik, Dolf of Dielif, nee, Dolf altijd. <laughs> <laughs> altijd het onder spit en dan kwam mijn man en de koningin was altijd voorop. En die had ook het snelste, had ze de woorden bij de hand. Ja. Ja, ze had een ongelooflijke snelheid van, van combinaties maken... en, en zien hoe je het hoe je zo gauw mogelijk aan kon zetten. Bij ons ging er veel tijd verloren, maar bij haar ging het allemaal bijzonder snel. En wat dan verschrikkelijk aardig was, toen kwam je aan het eind... en dan zei ze, mag ik eens even kijken... Hè, hoe kan ik jullie nog helpen om eruit te komen? Ja, Juliana, de cryptogrammenkoningin. De NOS kwam achter dit nieuwtje in 1980. Zoals ik al zei, u luistert naar woord in het teken van de liefde voor... De liefde voor het ene, de liefde voor het ander. Nou ja, het aardige is natuurlijk om te weten dat Juliana van cryptogrammen houdt, maar is er niet meer? Willen we niet meer van ze weten? Ja, we willen altijd meer van ze weten. Al die bladen die zijn er niet voor niets. Al die programma's over de Oranjes Ze zijn er niet voor niets. We willen alleen maar meer, meer en meer weten. Willen we ook weten waar ze naar luisteren, die Oranjes? Nou, dat komt goed uit. Want we hebben voor u een hele bijzondere, mag ik wel zeggen koninklijke uitzending van Wat is uw lievelingsmelodie? Een programma van de NRU uit 1952. Luistert u mee. Dit is mijn lievelingsmelodie... Avond luisteraars. In dit programma brengen wij een bezoek aan het Koninklijk Paleis de Soesdijk. En kunt u luisteren naar de stemmen en de lievelingsmuziek... van zijn Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard... haar Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix... haar Koninklijke Hoogheid Prinses Irene... mevrouw Verbrugge van Schravendeel, de heer A. C van der Linden, chef-kok... en de heer B. Meijer, elektricien. Deze uitzending zal worden ingeleid door meester L. A Kesper commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland. Wat een voortreffelijke gedachte is het geweest, luisteraars... om in het programma van vandaag een uitzending op te nemen... in de bekende rubriek Dit is mijn lievelingsmelodie. En ons daarin te laten horen, als ik het zomaar eens mag noemen... een aantal lievelingsmelodieën van Soesdijk. Melodieën die voor allen worden gespeeld... maar die toch wel in het bijzonder zijn bedoeld... voor leden van het Koninklijk Huis van de hofhouding en van het paleispersoneel. Omdat zij het waren, prins Bernhard voorop, die hebben aangegeven wat zij vanavond graag gespeeld wilden zien. Waarom zij dat zo graag wilden, zullen zij u straks zelf vertellen. Op deze nationale feestdag een radio-uitzending met medewerking van het Koninklijk Huis. Van het Koninklijk Huis en zijn omgeving. Ziet, luisteraars, dat is nu Nederlands. Echt Nederlands. En wij mogen daar blij om zijn. O oh ja, ik weet het wel, het is geen geweldig feit. Het is maar een kleinigheid, zo geweld. Maar een kleinigheid dan toch... die kenmerkend is voor de plaats... die de koninklijke familie in ons midden... letterlijk en werkelijk in ons midden heeft. Er zijn zoveel van die kleinigheden, weet u. Gij en ik, wij zijn daar telkens getuigen van. En al die kleinigheden tezamen... Die vormen zo'n grote band. En die maken dat er één melodie is waar we allen zo van houden: het Wilhelmus. Het prinsenlied dat ons volkslied werd. <tied> mogen wij dan in de eerste plaats het woord richten tot prins Bernhard. Wij beschouwen het als een bijzonder voorrecht, koninklijke hoogheid... dat ook u aan deze enquête uw medewerking wilt verlenen. U bent toch niet in de veronderstelling dat ik u een, een vraag over uh, racepaarden wil stellen... want u hebt zo spontaan toegezegd. <laughs> nee, inderdaad niet. Ik vind het bijzonder vriendelijk... dat u ook van mij hierover iets wil horen. Maar uh, misschien kunt u het even nader definiëren wat de, de bedoeling is. De bedoeling is, koninklijke hoogheid, uw lievelingsmelodie. U houdt ongetwijfeld van muziek. Is daar een melodie bij waarvan u zegt... ja, die prefereer ik boven andere. Dat is heel moeilijk om te doen. Eh, behalve dat ik kan zeggen dat ik sinds heel veel jaren... eigenlijk sinds mijn schooltijd... heel veel hou van Spaanse en Zuid-Amerikaanse melodieën en liederen... Uh, folklore, eigenlijk uh, de liederen die men in het volk zingt en danst. En uh, daar heb ik er wel enkele onder... die ik bij een beetje nadenken speciaal zou kunnen zeggen. Is dat... Uh... Dat is precies de bedoeling. Ik zou u dan willen vragen... denkt u er heel even over na? Ja. <lacht> <lacht> uh, ik heb... Uh, daar is een lied van de Maya's. Dat zijn eigenlijk de, de oude Indianen in uh, Midden-Amerika... Die daar verdreven zijn. En nu in Mexico, die hebben een heel oud lied dat nu een Mexicaans volkslied van dit bepaald gedeelte van Mexico, Yucatán, is geworden. En dat heet Caminante. Dat is een heel mooi, enigszins uh, treurig lied, eigenlijk van die oude indianen. Hoe die telkens weer op de wandeling gaan en verdreven worden. En uh, ja, dan een vrolijk liedje, een heel aardig volkslied. Een dat heet het bloemenfeest, eigenlijk, La Feria de Las Flores, ook een Mexicaans volkslied. En, zo is het maar bij de twee Mogen we één. heel graag, Koninklijke Hoogheid, mogen we een van deze beiden of beide... Wij zullen een fikse greep in onze discotheek doen en ik hoop van harte dat ze aanwezig zijn. Ik hoop het ook. <laughs> volkslied muziek die prins bernhard graag hoort er is nog zo'n lievelingsmelodie maar voordat we die laten horen is hier eerst een groet uit het land van herkomst de gezant van mexico in nederland zijn excellentie dr eduardo sanchez Torres. It has given me deep satisfaction to learn that his royal highness the prince of the netherlands who is a great friend of my country has chosen as his favorites two Mexican songs to be broadcast through this station to the people of Holland. This occasion has given me the opportunity to emphasize to this audience the importance of the efforts that are being made by our respective governments in order to transform into real friendship the cordial ties that had already exist between the peoples of Holland and of Mexico. For it comes from you, a country that has its full share within the human conglomerate, jealous of its reputation Loving its liberty and proud of its destiny. De Mexicaanse gezant zei onder meer: met grote voldoening heb ik vernomen dat zijn koninklijke hoogheid, de prins der Nederlanden, die een groot vriend van mijn vaderland is, als lievelingsmelodieën zijn keuze heeft laten vallen op twee Mexicaanse liederen om door dit radiostation voor het Nederlandse volk te worden uitgezonden. Het zal u bekend zijn dat onze wederzijdse regeringen alles in het werk stellen... om de reeds bestaande hartelijke betrekkingen... te doen culmineren in werkelijke vriendschap. Mexico ziet in Nederland een waardig lid der volkerengemeenschap. Een land dat waakt over zijn reputatie. Dat zijn vrijheid lief heeft en trots is op zijn bestemming. Al dus dokter Eduardo Sanchez Torres. En nu de andere uitverkeuren melodie van zijn koninklijke hoogheid... Me cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la... Een vrolijke schotse rok, waarop een met de hand gebreid truitje van een fris rode kleur, met als enig sieraad een gouden zweepje met hoefijzer. Een lachend gezicht, een sterk ontwikkeld gevoel voor humor, kortom, prinses Beatrix. Prinses Beatrix, ik heb zojuist van juffrouw Gilles gehoord dat u een uitgebreide platencollectie hebt. Wilt u daar enkele titels van noemen? Dat is niet bepaald uitgebreid, maar we hebben wel een paar platen van Doris D. en ook een paar walsen van Strauss en veel Jodeliedjes en zo. En is er een plaat bij waarvan u zegt ja dat is een uitgesproken lievelingsplaat? Nou, hij is niet bepaald van ons, maar papi heeft een hele mooie van een Indiaanse zangeres die heel hoog en heel laag kan zingen. Ze heet Hima Sumak. Ik weet de plaat niet precies, maar het is heel mooi. Dat was de keuze van prinses Beatrix Ima Sumak Zij zong Dance of the Moon Festival En nu prinses Irene Innemend en bescheiden In haar boekenkast zal altijd wel een apart hoekje bewaard blijven Voor de sprookjes van Andersen Mag ik weten naar welke muziek u het liefst luistert? Nou, uh, ik hou erg veel van de muziek van Walt Disney De films ook ja, welke films bijvoorbeeld? Um, Sneeuwwitje of assenpoester. Ja. En Bambi, daar hou ik ook veel van. Bijvoorbeeld Drip, um, drip, drip, drip, drip, drip, drip, little April shower. The next day, Bambi's mother decided it was high time he learned how to walk. She nudged him out of the little thicket with her soft nose... and coaxed him to follow her. But Bambi's legs were quite unsteady... and so after a few steps, he fell down. And the rabbit family, who were watching, came running up. What happened? Did the young prince fall down? He doesn't want... Dit was een stukje Bambi voor prinses Irene. Dan is nu het woord aan mevrouw Verbrugge van Slaven het liefste hebben klassieke muziek. En ik had gedacht aan... Uh, Les Variations Symphoniques van César Franck. Maar ik heb gemerkt dat in dit programma... dat misschien veel te lang zou zijn. Mevrouw, wij mogen natuurlijk uw keuze niet beïnvloeden. Maar hebt u een compositie die iets korter is... dan is dat natuurlijk wel zo prettig. Ja, mag ik eens eventjes nadenken? Heel graag, mevrouw. Want natuurlijk, als, zoals u begrijpen kan... was ik op dit niet voorbereid. Uh, Chopin... Chopin, Walter van Chopin, vind ik ook. Bijvoorbeeld. Ja, maar anders. Morgen van Strauss. zong Morgen van Strauss voor mevrouw Verbrugge van Slavendeel. Meneer van der Linden, het prototype van een chef-kok. Toen ik hem vroeg of hij nog iets bijzonders over zijn werk kon vertellen... was zijn antwoord... Ach, nee, mevrouw. Alleen moet het me van het hart dat ik het beneden in de keuken... nog nooit zo warm heb gehad als op dit ogenblik voor die microfoon. Hier komt chef-kok van der Linden. Nou, mevrouw, wat u vraagt, ja. Wat moet ik daarop antwoorden? Lichte muziek heb ik het liefst. Laten we zeggen van Jack Hilton... Van de band of zoiets, of ja, het komt allemaal zo onverwachts, Weet u, als ik dat iets eerder geweten had, had ik me meer voorbereid. Maar oh, u kunt rustig even nadenken, meneer Van der Lende. Nou, uh, van Charles hè? ja, of Doris D, uh, die hoor ik zeer graag, uh, domino, als het gaat. Domino, domino... You're a devil designed to torment me. In dit programma dat gewijd is, om het nu eens populair te zeggen... aan lievelingsmelodieën van Soesdijk... is nu tot besluit de beurt aan de heer Berend Meijer. Meneer Meijer, hoe lang bent u al in dienst aan het paleis? Nou mevrouw, vanaf 1930. Dat is ongeveer 23 jaar, of nee... 22 jaar, mevrouw. Dat is al een lange tijd. En waaruit bestaan uw werkzaamheden precies? Het is installatie van verwarming, mevrouw, elektriciteit, ja. film, radio en televisie. Mevrouw. Televisie ook, dat is interessant. Maar vooral met die radio en film zult u wel regelmatig muziek horen, neem ik aan. Ja, mevrouw. mevrouw. En uh, hebt u voorkeur voor een speciale melodie? Nou, ik had gedacht, plezier de moer, mevrouw. Maar er is een nog een prachtige ouderwetse wals, Franse... What's и снова вы думали Van deze uitzending. U hebt geluisterd naar de stemmen en de lievelingsmuziek... van Zijne koninklijke hoogheid Prins Bernhard... haar koninklijke hoogheid Prinses Beatrix... haar koninklijke hoogheid Prinses Irene... mevrouw Verbrugge van Schavendeel... de heer A.C. van der Linden, chef-kok... en de heer B. Meijer, elektricien. Verder hoorde u de gezant van Mexico... zijn excellentie Dr. Eduardo Sanchez torres dit programma werd ingeleid door de commissaris van de koningin... in de provincie Zuid-Holland, meester L.A. Kesper. Wij danken de leden van ons vorstenhuis, de hofhouding en het hofpersoneel... hartelijk voor hun medewerking aan de uitzending Dit is mijn lievelingsmelodie. Prachtig. Toch. U hoorde daar een prachtige reportage uh, van de favoriete melodieën van het Koninklijk Huis. En wat ik wel mooi vond, ik, uh, ik wist niet dat ik iets gemeen had met de Koningin, maar blijkbaar houden wij allebei van exotica en muziek. En als u nou goed geluisterd heeft naar de uh, favoriete muziek van uh, de koningin... dan hoorde u dat zij van Ima Sumak hield. Als u dacht, dat komt ergens bekend voor, nou, dat kan kloppen. Want ik uh, wilde wel wat opzetten dat de muziek die we net hoorden... ook te horen is in de Efteling uh, bij de uh, waterlelie-installatie. Dus als u daar bij die, dat die stokoude attractie komt... en u ziet die lelies weer open gaan en u hoort er opeens die muziek... dat is dezelfde muziek volgens mij die... Prinses Beatrix hier zojuist liet horen. Nou, dit kwam uit 1952. We hebben gelukkig nog veel meer, niet alleen uit 1952, maar ook eerder en later. Prachtig spul is allemaal te zien en te vinden op woord.nl. Onze vonkelnieuwe website. Gaat u daar voor alles naartoe. En mocht u een vraag of opmerking over hebben, dan kunt u die aan ons kenbaar maken via woord@vpro.nl. Schrijft u dus een e-mail naar woord@vpro.nl. Dan dan Beantwoorden we uw vragen graag. We hebben ook een podcast, dan kunt u zich op abonneren. Gaat u dan naar vpro.nl/woord, in zo'n laagstreepje podcast. vpro.nl/woord, laagstreepje podcast. Dit uur zit erop, maar er is nog een heel uur woord te gaan. En we maken onder andere een bezoekje aan de Tuin van Jan Wolkers. Mooi hè? Tot volgend uur.